Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 18, opgenomen op 17 januari 2012. Hoi en leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Ik ben weer verbonden met Martijn, helemaal uit Italië. Ben je daar? Goedemiddag Sam, ik ben er weer bij. Hoe is het? Helemaal goed. Ik ben net terug van Italiaanse les, dus ik kan er helemaal tegenaan hier in Italië. Ik spreek inmiddels vier woorden Italiaans, dus dat komt helemaal goed. Laat me horen dan. Wil je nou weten welke woorden ik. Ja, ja. Mikiamo Martijn. Dat zijn er drie, Miamo? Is dat dubbel L-A-M-O? Dubbel L. Weet ik veel. Miamo of zo dacht ik altijd. chiamo. Ik wist niet, ja, oh wat, wat klinkt dat mooi. Oké, okay, dus uh, volgende week de hele intro doe jij in het Italiaans? Gewoon één keertje? Pff, absoluut. Komt helemaal goed. Verder alles goed? Ja, helemaal goed hier. Hey, heb je, voordat ik het vergeet, heb je het nieuws gehoord van de Duke of Holland tablet? <laughs> Vertel. Heb je niet gehoord? Nee, echt niet. Ik ook niet. <laughs> Ja, wat een verrassing. Ja, <laughs> uh, sorry. Uh, nou ja, goed, uh, we hebben weer wat nieuwtjes. We hebben een, uh, een, een, een appje. We hebben een Martijn Stablet top drie. En dan uh, zijn we weer bij het einde van de podcast bijna. Dus uh, laten we maar beginnen met het, met uh, heb, het je nieuw... nog, uh, heb je nog met Nick gesproken? Van Nick en Simon? Ja. Nee, wie, wie, welke Nick? Of is het niet Nick? <laughs> we gaan ergens maar over dit. Wel, wie, welke is Nick? Wie is Nick? Van, van de apps. Oh, nee. Nee, dat ben ik gewoon vergeten. <laughs> ja, ik kwam er ook vanochtend pas achter, maar ik zie, normaal zie ik hem altijd online. Hè? En dan als je elkaar even misloopt, gewoon door uh, vers, uh, verschillen in schema's en zo, dan ik was het uh, gewoon mijn schuld. Uh, helemaal mijn schuld. Maar daarom hebben we wel een app van Digimind, uh, uh, over waar je het goedkoopst kan tanken. Volgens mij. Ja, dat is tegenwoordig wel één, hè? goedkoop tanken. Jongen, jongen zeg. Oh, weet je ook, in is goedkope garages, jongen. Want ik uh, had mijn koppelingstuk en kost 550 euro. Hmm. En ben ik dus niet zo blij mee. En wat was er nou laatst? Kost het ook 300 euro ofzo. Was er iets met, uh, met uh, een lager van mijn wiel? Wat verdorie. Ja, ik maar heb die... nog steeds het gevoel dat ik een vrij nieuwe auto heb, weet je wel. Dus dan valt het elke keer tegen. Ja, maar die dingen die blijven in prijs hetzelfde. De benzine die gaat gewoon 20% omhoog per dag. Ik wou gewoon even klagen dat het soort dingen. Oh, oké, okay, sorry. Ga je gang. Of ben je wat klaar? Ja, natuurlijk, ja, nee, maar die app, dus uh, hey, maar nieuws en bespreking van uh, deze week en uh, volgens mij uh, uh, jouw belangrijkste stukje op de website deze week was eigenlijk dat je je teleurstelling wou uitspreken over zes, toch? Of? Ja, eigenlijk wel, ik was, ik was er niet echt heel erg uh, warm van uh, geworden. Volgens jaar uh, dat je bent. Ja, dat mag zo zijn, dat maakt me niet uit. Maar uh, ik, vorig jaar was ik uh, ja, enthousiast over de zes. Allemaal leuke nieuwe producten, uh, Playbooks, Iconia Tabs, uh, Transformers. Uh, um, ik noem nou de hele verkeerde voorbeelden, want nu zijn er ook Transformers en Iconia Tabs uh, gepresenteerd. <laughs> en een Playbook 2.0. <laughs> ja, de, de software dan. Hè. Oh, dat wist ik niet. Uh, um, maar dit jaar, uh, dat was eigenlijk het enige. Uh, Transformer en Iconia Tab, degene die eruit sprong. En dan had, had Lenovo nog wat interessante tablets. Op een Intel-processor eentje en de rest Android. Um, die waren interessant. Maar de Lenovo daar komt uh, drie kwart uh, meestal niet van naar Nederland. Dus dan hou je Iconia, Tab en, en Asus over. Absoluut mooie tablets. Maar dat is eigenlijk het enige wat, wat ik interessant vond. Of echt, echt uh, de moeite waard vond om er uh, uitgebreid over te schrijven. Zeg maar. Want um, Android 4.0 is natuurlijk gelanceerd onlangs. En, en dan verwacht je natuurlijk een hele hoop tablets die daarmee uitgerust zijn, want het is open source, iedereen kan er gebruik van maken. Maar ja, er zijn inderdaad heel veel tablets gepresenteerd tijdens de CES, maar dat zijn allemaal budget-tablets van 100 euro, maximaal 200 euro, van uh, fabrikanten die je bijna niet kent, allemaal 90% uit China, daar heb ik niks op tegen. Maar dat is gewoon niet heel interessant om daarover te gaan schrijven, en dat is voor de consument ook niet heel interessant. Want ja, 9 van de 10 verschijnen ook niet in, de, in Nederland, en als ze verschijnen is het onder een andere naam. Dus dat viel mij nogal tegen. Uh, en voor de rest lag er heel veel nadruk op, op Windows 8. Maar dat is weer toekomstmuziek. Dus daar heb je nou ook eigenlijk weinig aan. Het is leuk om erover te lezen. Maar daadwerkelijk producten... Ja, komen ze producten, nog even op op Windows. Maar... Uh, ja, die, die zijn er nog niet. Um, dus ja, kort gezegd, het viel mij een beetje tegen. Ja... Maar oké, okay. <kwijnt> uh, gewoon in vergelijking met vorig jaar. Of wat je... De, je ja, ja, je zegt dus dat je er echt meer had van verwacht. Ja, ik vond het ook wel vrij weinig. En dat, uh, wat, uh, wat, ik vooral, wat mij vooral ook opviel, wat jij ook zegt van... Uh, uh, uh, hoe noem je dat? IJscream Sandwich. Lijkt toch een iets minder grote golf te veroorzaken ja. dan aanvankelijk gedacht. Niet alleen qua productpresentaties, maar sowieso... Qua, qua aandacht op het, op het internet. Het was natuurlijk even met die Galaxy Nexus. Uh -huh. Was het heel erg. En voor de rest is denk ik... De meeste mensen zijn snel moe geworden van... Uh, uh, het bericht van... Weer een nieuwe versie. Ice Cream Sandwich Ready. En elke ja, keer toch ja, ja. iets oudere software. En geen Ice cream Sandwich. En dan moet je op wachten. En dan is er weer wat gedonder hier. En dan gedonder daar. En, en, en terwijl... Uh, waarschijnlijk niet iedereen... maar typen zoals jij en ik... Uh, van IJscream Sandwich meer hadden verwacht... dat dat uh, de, de omslag voor, voor, voor tablet-Android uh, zou zijn, zeg maar. En dat, dat ja... Uh, uh, het sluit nog niet uit dat dat kan gebeuren... maar het lijkt op het moment iets minder aandacht te krijgen... dan dat ik had verwacht in ieder geval. Ja, maar ik denk ook niet... Ik denk dat die golf van, van aandacht... Uh, inderdaad de eerste twee weken na de lancering was... en daarvoor uh, ook vooral... en dat de meeste mensen nou iets hebben van... ja als ik iets nieuws koop, wordt het... 99,9% uh, zeker uitgerust... met ijscream sandwich. Ik maak me daar niet meer zo druk om. Features, features ken ik in, in, in, inmiddels wel. Ja, boeiend. heel veel echt goede nieuwe dingen zijn er ook weer niet, hè? Als nee. je, want, zeker als je van een Honeycomb komt... naar een ice sandwich kijkt. Mm -hmm. Dus ja, misschien is het toch uh, niet helemaal... Uh, wat ik er dan... in ieder geval ik persoonlijk van verwacht had. Nee. Uh, maar betekent dit dan... als, se als sessie het tegenviel... dat je nu beter... Uh, of ja, grotere hoop hebt voor... Uh, MWC of zo, hoe heet dat? Ja, yeah, Mobile World Congress in Barcelona. Um, volgende maand. De, dat wordt... Kijk, er zijn heel veel fabrikanten, daar, daar heb ik ook een artikel over gelegen, gelezen laatst, die zich uh, terugtrekken of minder aandacht besteden aan de SES. Het um, lijkt een beetje... Uh, ja, aan zijn einde te komen, dat hele Zes-verhaal. En dat vind ik op zich niet erg, want je hebt ook gespecialiseerde evenementen... zoals het Mobile World Congress, wat echt gericht is op mobiele uh, communicatie. Ah en... Zes uh, is nu helemaal <kijf> aan zijn einde, hoor. Het was groter dan ooit dit jaar en meer bezoekers... Ja, maar goed, meer bezoekers, dat, dat zegt niet heel veel. Uh, Microsoft gaat, gaat weg... Uh, er gaan geruchten dat Panasonic uh, er geen zin meer in heeft wat dat betreft. En je ziet dat er ook gewoon veel minder aandacht aan daadwerkelijke producten besteed wordt. Als je kijkt naar de, uh, dan heb ik het even niet over tablets, maar de daadwerkelijke persconferenties van een uh, Panasonic, een Samsung, een Sony. Daar ging het niet meer om producten. Er werden te televisies gepresenteerd, maar die stonden gewoon op de beursvloer. Um, het gaat niet meer zozeer om, om de nieuwste uh, van de nieuwste elektronica producten. En dat is toch wel een beetje waar de zes uh, om draait. Ik zeg ook niet dat, het, dat het, gaat, het zal ophouden, maar ik denk dat de aandacht minder wordt. Maar wat ik wilde zeggen, dat, dat je dan met de gespecialiseerde uh, congressen en, en beurzen, noem maar op, dat je daar veel meer bereik mee haalt en ook echt... Uh, het uh, publiek bereikt wat je wilt bereiken. En daar is zo'n Mobile World Congress heel goed voor. En ik denk dat fabrikanten als uh, Acer, Acer, Sony, uh, Toshiba daar uh, groter uit gaan pakken. Want, want uh, kijk naar de presentaties van Toshiba en Sony tijdens de SES. Nou, die waren gewoon saai. Toshiba, uh, Toshiba liet zien wat ze al had. Uh, Sony liet zien wat ze al had. En er stonden een paar prototypes op de beursvloer. Ja, daar, daar kijkt niemand naar uit. Dus daar, daar wordt wel meer van verwacht. Hmm. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, volgende maand is uh, MWC. Ja. En dan, uh... ja, ik zou niet weten. Dit is niet echt een tablet waar we echt op zitten te wachten, toch? Mm, nou ja, ik weet dat jij er niet op zit te wachten, maar ik ben toch benieuwd naar deze padfoon. Oh ja, ja nee, nee, zo bedoel ik dat. Niet, dat, niet dat, ik persoonlijk, maar meer van... er is niet iets waar, waar, waar we met z'n allen heel erg uh, naar, naar uitkijken. Maar de telefoon is misschien inderdaad... Een, uh... dat, dat is een interessante tablet. Ik denk dat we voor de rest nog niet echt weten wat er aan staat te komen. Ik heb niet echt uh, geruchten over een, een nieuwe tablet... die tijdens het MWC gepresenteerd gaat worden... behalve de padfoon. Tenzij is nog met iets nieuws komt. Uh, misschien een nieuwe versie van de Transformer Prime 700. <laughs> uh, um, voor de rest... Uh, ik, er is nog maar weinig bekend. Wat ik dan wel weer mooi vond aan de 6, of tenminste mooi vond, er stonden een aantal interessante prototypes van een Toshiba, van een Sony, van, uh, uh, van een. Uh, was het Samsung? durk durf ik even niet meer zo te zeggen. Maar uh, die zijn dus uh, wellicht toekomstige modellen en die zien er allemaal strak en mooi uit. Dus dat toont wel dat fabrikanten nog steeds hel zien in tablets en dat dat, uh, dat, dat, nog, veel, uh, dat nog veel kan groeien. Mm, Night. Nee. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, valt het eindelijk minder tegen, dus. Nou, het is, het is niet slecht, maar ik had er meer van verwacht. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, wat staat er nog meer op de lijst? Windows 8 zie ik. Twee artikelen. Ja, ik had, uh, eentje die, die, die valt eigenlijk meer onder zes in het algemeen. Uh, The Verge had een, een, een, een, een, zeg maar, een pre-beta versie van uh, Windows 8. Uh, een preview daarvan gekregen. Kijk, de beta-versie wordt waarschijnlijk volgende maand gelanceerd door Microsoft of uitgebracht, gepubliceerd. Uh, waarna we hopelijk ergens in de tweede helft van het jaar in oktober of zo uh, daadwerkelijk Windows 8 op de markt kunnen verwachten. En Microsoft toont elke twee weken, elke vier weken uh, weer, weer een paar nieuwe features met een hands-on video of. Of uh, gewoon met een persbericht. Uh, en zo toonden ze een aantal leuke dingen van Windows 8 in, in, in, uh, in een video van The Verge. Zoals een nieuwe mediaspeler, een aantal uh, uh, gebaren, gestures. Dus dat, uh, dat vond ik wel interessant, die video. Zeker interessant om te kijken als je, als je op de hoogte wilt blijven van, van Windows 8. Oké, okay. maar het is wel ja, belangrijker in Windows 8 nieuws wat mij betreft, toch? Ja, absoluut. Ja, um... absoluut. Ik weet niet of we daar nou al naartoe willen, dat hadden wij eigenlijk voor na de, de app staan. Maar um, ja, er is ook nieuws uitgekomen dat um, Windows 8 nog over meer beperkingen gaat beschikken dan in eerste instantie gedacht werd. Want we hebben het er al vaker over gehad, hè, de, de onderverdeling tussen uh, Intel x86-processors en ARM-processors. Dat zijn twee verschillende groepen, gebaseerd op een verschillende architectuur. Um, en Microsoft heeft Windows 8 beschikbaar gemaakt, of ...compatible gemaakt met beide varianten. Maar het worden wel twee verschillende versies van het besturingssysteem. De ene versie voor de X86-processor, Intel... Um, ...is eigenlijk het volledige besturingssysteem. Daar krijg je ook toegang tot de traditionele desktop... ...zoals wij toen in onze, onze uh, preview-video eigenlijk getoond hebben... ...met uh, de Internet Explorer op die traditionele desktop. Je krijgt mm -hmm. toegang, toegang tot de, de applicaties programma, zeg applicatiesprogrammas maar, ...die je gewend bent van, van Windows... Uh, dus dus office.exe, noem maar op. De, de standaard Windows programma's. Je kunt er alles op draaien. En daarnaast krijg je toegang tot een metro interface. Zeg maar de tablet interface. De touch interface met de applicaties. En de, de, de elegante vormgeving, noem maar op. Dat is zeg maar de x86 processor. Die gaat dat krijgen. De ARM varianten krijgen een uitgeklede versie. Die nog uitgekleder gaat zijn dan we eigenlijk dachten. Um, want Microsoft um, gaat ook een, de, de bootloader. Locken. Wat inhoudt dat je niet een eigen custom ROM, ROM kunt installeren. Geen eigen versie van het besturingssysteem. Dus ook geen Windows 7, geen Android. Noem maar op. Um, dus je krijgt eigenlijk een hele beperkte tablet. Want het uh, route van een tablet installeren van een custom ROM is tegenwoordig uh, best wel hip. En heel veel uh, hackers en, en een beetje intelligente mensen die, uh, die wat meer, meer willen met, met hun uh, tablet of computer... Die, uh, die routen dat ding en die, die, die stellen hem helemaal zelf samen. Um, dat gaat dus niet mogelijk zijn bij ARM tablets van Windows... want Microsoft legt daar een hele uh, uh, strikte beperking op. Dat mag gewoon niet, dat wordt gewoon vergrendeld. En dus, wat we al eerder berichten, dat die ARM-processoren... Uh, een uitgeklede versie van het besturingssysteem krijgen... in de zin van geen traditionele desktop en geen compatibiliteit met traditionele Windows-applicaties. Dus die twee verschillen, die, die gaan er al zijn. Twee verschillende soorten tablets ga je dan krijgen. Even ja. puur op tablets, hè? niet op computers. Um... Maar even voor de duidelijkheid, hè, want um, die, die bootloader die gelokt is... die moet dan... Uh, ik, ik heb het een beetje gelezen en ik, ik, ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt... maar het schijnt dus dat je dan met die bootloader... die moet van dat operating systeem, systeem wat op, je, op die tablet staat is er met een een of andere key. Ja. Een key, en die moet dan gecontroleerd worden. En nou ja, goed, dan, dan kan dat ding opstarten. Een Linux distro's en dat soort dingen hebben die key niet. Uh -huh. nou ja, daarom kan dat dan niet. Maar wat ik dan het rare vind, op Intel-processoren, uh, tablets, mag het wel. Dus uh, dat is even, maar dat daarom kan... is het raarder, zeg maar. Ja, maar daar kan, en de... ik durf het niet 100% zeker te zeggen... maar daar kan volgens mij Android niet op draaien. Een Linux-gebaseerd opredingssysteem. Maar, eh... Uh, Weet niet, maar volgens mij had ik ook wel eens wat gelezen over Android... dat gepoord werd voor, voor uh, Intel. En, maar goed, uh, ik, ik zie dat toch niet zo heel snel gebeuren. Maar ik snap inderdaad dat dat een, een, een nare beperking uh, uh, is. En dat, dat lijkt, me, nou, lijkt me niet zo uh, verstandig. Nee, maar goed, dat zijn een beetje de dingen die steeds opduiken. Ze tonen steeds nieuwe features, nieuwe functies. En het ziet er allemaal gelikt en mooi uit. Maar ze stellen er steeds meer beperkingen bij op. Want daarnaast uh, dook van de week het bericht op dat... Microsoft en Intel, uh, geen uh, de prijzen van hun componenten... dus van, van Windows 8 besturingssysteem en Intel voor de processors... niet naar beneden willen uh, bijstellen voor hardwarefabrikanten. Dat is het belangrijkste nieuws wat nou, mij betreft inderdaad. Waardoor de prijzen van Intel Windows 8 tablets... Uh, op een redelijk hoog, hoog prijsniveau komen te liggen richting de 600 dollar. Nou, dat kun je eigenlijk tegenwoordig letterlijk omzetten naar euro's, wat niks op 600 euro. En ja, zes, dat... Tussen 600 en 800 of zo, was een <kuggen> beetje het idee, toch? Ja, nou ja, goed. Dat, dat daar hoeven we niet heel lang over te discussiëren dat dat gewoon veel te hoog is. Um, en dan mag het dan een Intel uh, uh, tablet zijn met alles erop en eraan, een traditionele desktop. Noem maar op. Ik zie niet uh, veel consumenten, dan heb ik het even niet over het bedrijfsleven. Kiezen voor een Intel tablet met Windows 8 dan. Uh, ik weet het niet, uh, ik vind het uh, heel duur hoor en ik ben helemaal met je eens dat dat, wat mij betreft, uh, uh, zeker omdat ze pas uh, zeg maar oktober ofzo daarmee uit kunnen komen, ja. uh, tegen die tijd uh, is juist die concurrentie die net de laatste twee maanden begonnen, of de laatste uh, ja, twee maanden zeg maar sinds Kindle Fire is begonnen op budget tablets, de, uh, dat, dat heeft op, op, het, op het hele scala aan aanbod, gaat dat, gaat dat invloed hebben. Hè? Dus je, de budget tablets zitten tussen de 100 en 200... en de wat higher-end is 300, 400. Je kan namelijk niet uh, zeggen, budget is 100, 200... en, en high-end is 600, uh, ja. 800 of zo. Want dat is het verschil, kennelijk, of denk ik, te groot... Dus wij verwachten dat de, de iPad 3 450 euro kost, zoiets. Uitzondering erop is uh, die, die, hoe heet het natuurlijk? Die Transformer Prime, die kost ook 6 mijl, toch? Dus dat is ook heel hoop geld. Ja, maar... klopt. Maar, maar, maar dan hebben we het over die Intel Windows 8, hebben we het nog niet eens over een full HD display. Uh, maar dat weten we uh, nog niet, hè? Dat weten we nog niet. Nee, ja, goed, maar dat. dat, dat... Ja, als we, als we dat als standaard mogen nemen... dan kan het allemaal nog wel meevallen, maar dat neem ik niet aan. Nee, precies, maar zeker omdat het dan natuurlijk ook over een, een, een maand of acht pas is. En dan uh, is het... Uh... zijn we weer verder, ja. Ja, dus dan is die concurrentie al uh, veel, uh, veel harder gestreden... en dan zullen we denk ik veel meer tablets hebben... die voor redelijke prijzen uh, echt uh, mooie hardware voor terugkrijgen. Denk alleen maar aan die Memo of zo. Uh -huh. dat, dat lijkt me nog steeds wel wat. Uh, dan, ja, dan is dat Intel-tablet uh, uh, uh, heel... Uh, het heeft toch wel weer een, een achterstand, denk ik. en dan Ja, uh, wordt ja maar, maar zeker zek, zek ook omdat je dan die ARM-varianten krijgt. Mm -hmm. uh, met uh, een prijs die gewoon stukken lager ligt. Uh, een ARM-processor is, is goedkoper. Uh, en en ja, stel dat dat scheelt 200 euro. Uh, 400 euro voor een Windows 8-tablet met alleen een Metro-interface. Uh, ik denk dat dat een hele goede keuze is voor heel veel mensen. Uh, want die, die echte Windows 8 uh, of Windows Desktops, zoals we die kennen... Ja, ik denk dat je die op, die op een tablet toch bijna niet nodig zal hebben. Ja, en toch... Ja, ik weet, ik, <tie> ik, ik, ik weet het nog niet, hoor. want, Maar ja, toch is soms Windows of, of OS X of wat dan ook een echt besturingssysteem... Dat je, dat je even iets kan downloaden wat net doet wat je nodig hebt. Een of ander X-bestandje of wat dan ook. Uh, het kan wel eens handig zijn. De, maar ik, ik, ik snap wat je bedoelt, alleen... Ik ben niet zo'n fan van, uh, uh, van die differentiatie tussen de twee verschillende. Zeker omdat dat natuurlijk in eerste instantie niet, uh, niet aangekondigd en niet de bedoeling was. Zelfs toen was het nog de bedoeling dat het allemaal gewoon zou werken. Mm -hmm. uh, dat dat lijkt, uh, lijkt me niet zo'n goede inzet voor, voor, voor Microsoft. Vooral ook omdat ze hebben gewoon kunnen leren nu van, uh, van Android. Ik bedoel, ze verdienen eraan. En dan neem ik aan dat ze er ook naar kijken wat er in die markt gebeurt. En al, al, die, ja, al die verschillende installs en uh, versies en dat soort dingen. Nou, nou ja, dat heeft het uh, Android-ecosysteem in, in, in zoverre denk ik in, over het algemeen niet echt geholpen. Nee. Dus uh, nou ja, oh wel. Nee, maar goed, kijk naar de iPad. Uh, dat is natuurlijk een heel ander verhaal en een heel ander uh, besturingssysteem. Maar ja, mm -hmm. da daar kun je ook geen uh, OSX-bestanden op kwijt. Toch? Ja, ja, nee, maar ik zeg gewoon niet dat het. Dat, uh... Nee, dat, maar ik zou het wel fijn vinden. Ja, ja, precies. Maar goed, de, de, de, uh, iOS loopt ook goed. Dus ik zie Windows 8 Metro stand-alone ook, uh, ook wel slagen. misschien zelfs nog wel eerder dan in de combinatie met uh, de desktop oh, ja, interface. Dat, dat... Want die is denk ik vooral uh, meer geschikt voor, voor het bedrijfsleven. Want daarom heb je echt de, de synchronisatie nodig, de, de naadloze synchronisatie tussen een tablet en een pc. Ja, en dat is dus precies wat er niet lijkt uh, te gebeuren. En dat was wat mij betreft een grote teleurstelling van de prestatie van, uh, van Microsoft en, en de dingen die ik eromheen heb gezien. Het lijkt allemaal op elkaar door die Metro interface, mm -hmm. maar we hebben tot nu toe nog niks gezien over hoe die integratie tussen bijvoorbeeld je desktop en je, en je Windows Phone 7 en je... Uh, uh, of 7,5, whatever. En je Windows 8 tablet of wat dan ook wordt. Daar is op dit moment nog heel weinig over bekend. Anders dan dat het allemaal Metro-interface heeft. Maar die integratie tussen de apparaten. dat is nog allemaal niet, uh, uh, niet duidelijk. Dus, uh, en dan krijg je dus wel. als je die, die, die interface over de hele productlijn gelijk trekt, Metro. Mm -hmm. en het werkt niet met elkaar. Uh, of het nou komt doordat het een Intel-processor is, een ARM-processor. Uh, uh, een Windows Phone 7.5 die wel met uh, 7 werkt, maar niet met 8 of wat dan ook. Wat voor, wat voor een reden dan ook. Mm -hmm. Dan krijg je dus wel uh, teleurstelling en verwarring. Zeker omdat het allemaal zo op elkaar lijkt. Maar goed, uh, we, we, we zullen het zien. Ja. Hey, wil jij uh, misschien nog eventjes de Apple iPad 3 geruchten herhalen? Dat geen geruchten zijn, maar gewoon lo logische, logische <laughs> evolutie van zo'n apparaat van... Dat niet, ja, het is één onderdeel wat interessant is waar we het over gaan hebben... maar voor de rest is het natuurlijk allemaal gewoon logisch. Dus uh, lees het voor ja, maar voor. Nou ja goed, uh, Bloomberg, redelijk betrouwbare bron uit uh, de Verenigde Staten... Uh, heeft uh, van mensen dicht bij het vuur, zoals uh, gebruikelijk vernomen... dat uh, de iPad 3 um, ergens in maart uh, moet gaan verschijnen. Dus al uh, oh, eind februari geen of, of begin maart gepresenteerd wordt. Inderdaad, geen verrassing. Uh, ...komt met 4G LTE-connectiviteit. Uh, Jongen, oh, dat is wel een verrassing. Doe die niet aan het eind. Oh, sorry. <laughs> <laughs> nou, dat vond ik weer minder. Maar goed, het Retina-display... Nou, nee, nee, nee, nee. Daar nee, nee. ga je altijd fout in, hè? Want dat is, dat is één van de dingen die een klein beetje interessant is. Ze noemen het een HD-display. Want Retina, dat zou echt een achtelijk hoge resolutie zijn. Uh -huh. Dat zou groter zijn dan de grootste resolutie... ...op, het, op, op die externe beeldschermen die Apple verkoopt. Ja. Uh, ze, het is een dubbele resolutie van wat de iPad nu is. En ze noemen het HD-resolutie. En dat, dat was eigenlijk eh, verrassend. Uh, dat die bronnen zeg maar, er elke keer aan refereerden als HD-resolutie. Want als het woord retina had gevallen... dan had Bloomberg dat zeker genoemd. Ja, ik zit even te kijken. Uh, ik weet het zeker. Oké, okay, dan mag. Dus dat is, uh, het wordt een dubbele resolutie Q... ...XWGA of zo is daar de afkorting van. Mm. Uh, en nou ja, goed, dat is dus een beetje verrassend... ...dat ze het HD noemen en geen retina... ...en dat komt omdat het geen retina is... ...want retina uh, lijkt nog niet haalbaar... ...of nog niet verstandig te zijn. Maar, maar goed, uh, dat, dat is dus... Uh, uh, mm, nou, ...verder is ja, het natuurlijk nog, ver, nog meer van de... ...ja, hoe noem je dat? Van het rijtje, je miste <klaars> nog eentje. Kortkoopprocessor. Ook geen verrassing. Natuurlijk is er een, komt er een nieuwe processor in, een nieuw apparaat. Ja, lijkt me logisch. Uh, LTE, of nou, een retina dus. Geen retina, maar hd mm -hmm. Dat is een beetje verrassing, maar wat ik verrassing vind, zeg maar, is dat LTE, hè, vierde generatie mobiel uh, datanetwerk, wat we in Nederland overigens nog helemaal niet hebben, hoor. Maar dat Apple nu eerst hem in de iPad gaat introduceren, mm. of lijkt te gaan introduceren. Ik, ik denk wel dat het klopt, hoor. En dat komt, zeggen ze dan, omdat uh, de, de pundits, om het zo maar te noemen... ...de Martijn Schels uit, de, uit Amerika, die zeggen dat het komt... ...omdat dan zit er natuurlijk gewoon een grotere batterij in zo'n zo iPad. Uh, en, <coughs> sorry. <coughs> LTE, die heeft natuurlijk, of LTI, whatever... ...die uh, gebruikt natuurlijk veel meer stroom. Ja. En dan, uh, een ander gevolg is dat de iPad 3... ...waarschijnlijk iets dikker is dan de iPad 2... Dat komt omdat het hogere resolutiescherm meer ruimte schijnt in te nemen. Dikker is, ik weet niet precies hoe dat werkt. Mm -hmm. En omdat er een grotere batterij in komt. Om, om onder andere dat het LTE aan te branden. Ja, precies. En dat zijn volgens mij bijna allemaal logische gevolgen van een nieuw product... wat een jaar na een, een voorgaand product komt. Er zit niet heel erg veel verrassend in, behalve dus eventueel LTE. Want Apple is doorgaans niet zo heel... Heel happig op nieuwe uh, uh, hoe noem je dat? nieuwe technologie introduceren in hun apparaten. Maar zouden ze dat dan misschien alleen voor de VS introduceren? Want ja, voor de rest van de wereld, uh, misschien in Azië, Japan of zo. Uh, is dat nog niet uh, uitgerold? Volgens mij, uh, Engeland heeft wel LTI, Frankrijk heeft volgens mij al, al, al vierde generatie dingen. Zou het? Volgens mij ja. is het in Europa nog, nog nauwelijks. Maar goed... Uh, de, <laughs> ik weet niet, ik denk dat er ook een andere... Uh, de, net zoals dat er in, in de Galaxy Nexus en zo... Dat je ook gewoon een 3G radio erin hebt. Oh ja, natuurlijk. Dus, dus ik, denk, ik weet niet of ze dat echt zullen, zullen differentiëren. Uh, eh, maar dat maakt ook uh, voor de Amerikanen, zeg maar... En wij krijgen op een gegeven moment ook heus wel... vierde generatie draadloos. Dat is natuurlijk uh, te verwachten... Dat het dus ook in nieuwe iPhones en zo gaat zitten. Ja. Maar, maar goed, wat, wat <coughs> denk ik leuker is... Uh, interessanter is dat er over... Uh, is dat een dag of twee... 19e dacht ik, dus donderdag, is er uh, in New York zo'n Apple-event. Uh -huh. uh, waar wordt verwacht dat ze een klap gaan geven op de uh, digitale studiemarkt, zeg maar. Dus uh, ze, het, het gerucht gaat dat ze een soort uh, garageband voor, voor publishers uit gaan brengen. Dus een simpel, simpel systeem uh, om goede e-boeken, lesmateriaal te kunnen maken... Uh -huh. uh, samenwerking met, met allerlei uitgevers denk ik of zoiets, uh, daar schijnen wat dingen voor uh, uh, te worden, worden uitgegeven, een beetje het uitbreiden van iTunes U weet je wel, dat uh, educatieve gedeelte van iTunes en Kun je eigenlijk al je eigen boek schrijven en gewoon plaatsen uh, op, uh, op een iTunes, hoe noem je dat allemaal? Ja, wel in iBooks ja maar niet nog in iTunes U. Niet uh, als e-book en sowieso. Ik heb nooit een e-book geschreven voor. Maar wat nou waar het op lijkt, is dat een e-book schrijven nog niet zo makkelijk is. En dan niet alleen niet zo makkelijk omdat uh, je <laughs> al die tekst maar moet intikken en moet verzinnen. Maar uh, dat het, uh, het illustreren van, van, van dingen toch wel lastig is. Uh, daar worden dan net zoals uh, muziek maken en componeren ook lastig is... maar door GarageBand een stuk makkelijker is geworden. Uh -huh. Doordat er een heleboel zeg maar, samples bijvoorbeeld zijn... en dingen bij elkaar worden uitgezocht en, en goed uitlijnen en, en, en al dat soort dingen. Zo'n soort systeem, ik heb het natuurlijk nog niet gezien... maar dat is dan het gerucht dat Apple daarmee gaat komen... zodat het makkelijker wordt om dat soort materiaal te gaan uh, publiceren en produceren. En dan kan dat dus natuurlijk ook gebruikt worden dan via, de, via het nieuwe iTunes gedeelte. Okay. Want dat, dat is natuurlijk een van de, van de stokpaardjes geweest van Steve Jobs, wat na schijnt. Uh, die, die educatieve markt. En dat, dat, blijft, uh, dat blijft, vind ik, een van de interessantere dingen worden. Ook uh, al zijn uh, voor het komende jaar iets van iPad 3 is natuurlijk leuk om te zien op een gegeven moment. Maar als Apple hier wat in kan veranderen... Dat lijkt, me, dat lijkt me wel wat. Nou ja, goed, als, als alles digitaal gaat, dan moeten alle studenten aan een iPad hebben. Ja, het schijnt al dat zoveel mensen een tablet hebben. En van weten dat van bijna alle mensen een tablet hebben, een groot deel daar een, een iPad van heeft. Mm -hmm. Maar als je ziet wat er beschikbaar is aan studiemateriaal, is dat nog heel beperkt. Ja. Oké, okay, ja, interessant. Ja. Dus ze, zeg oké. Iets anders. We hebben we nog iets anders? Tuurlijk. Een appje. Een appje doen. Ja. Volgens mij kijk jij gewoon echt naar een heel ander ding naar ik, dan ik, joh. Nee, nee, nee. Maar, maar is goed, een uh, appje. Ik had een appje gezien uh, op DigiMind, omdat ik eerst vanochtend achter kwam dat ik weer Nick was vergeten. Um, en die titel van het stukje is Waar denk je het goedkoopste? Nou goed, en hij heeft uh, gelinkt naar drie appjes voor, even kijken, voor, hoe noem je dat? iOS, Android en Windows Phone. Mm -hmm. De benzine-app voor de iPad of iPhone. Uh, nou daar kan je de goedkoopste benzineprijzen mee vinden. Je meent het. En, uh, Android app voor benzineprijzen. Heet dat? Oh, Fuel Note. Okay. En dat is het internationaal of is het Nederlands? Dat is Nederlands. Oké, okay. Oké. Okay, okay, okay. ik heb het dus ook niet goed voorbereid. De Android app, die heet Fuel Note. Via zo'n kaartoverzicht kan je zien welke tankstations bij jou in de buurt zijn. Mm -hmm. De goedkoopste laat hij in het groen zien. De rest van de post van Nathan, uh, die lees ik niet voor. Uh, benzine app voor de iPad en iPhone. Dat heet... Uh, de beste app die hij kent op dit moment is Benzine Jip. Uh -huh. Benzine-Jip uh, lijkt een beetje op note. Laat ook de goedkoopste zien. Ook via een kaart. Uh, laat ook het nationale prijs van benzine zien. Gemiddelde, kennelijk of zo. En uh, verwerkt ook als kortingen als je een pas hebt en zo uh, uh, in de prijzen. Dus uh, interessante apps. Windows, Phone. Uh, Niemand heeft Windows Phone, dus die slaan we over. Dat is toch heel populair nou? Of heb ik het echt helemaal fout? <laughs> nee, volgens mij is het niet populair hoor. Maar het wordt in ieder geval meer overgeschreven dan ooit. Uh, hoe heet deze? Uh... Nee, dat, uh, gewoon zoeken in de Windows Store. <laughs> of kijk natuurlijk op de link die we toevoegen aan de show notes bij, bij Nathan. Ja, oké. Okay. Even kijken, zo, nou ja goed, dan hebben we die app gehad. Ik dacht dat eigenlijk dat jij nog wel wat wou delen over Transformer Prime en ja. uh, nog wat anders. Uh, nou ja, Transformer Prime, daar kunnen we natuurlijk over bezig blijven. Uh, wat mij een beetje opvalt en wat ik vreemd vind. Uh, we kennen natuurlijk inmiddels allemaal het probleem van de wifi en de gps functie van de Transformer Prime. Mm -hmm. um, de behuizing is van aluminium gemaakt, wat het signaal beperkt, uh, tegenhoudt, uh, waardoor je minder bereik hebt, zowel... Qua GPS, als qua wifi. Um, dat is eigenlijk gewoon een feit. Style over function. Ja, dat, dat is de uh, conclusie. Maar... Um... Wat mij opvalt, bij heel veel reacties die ik krijg op de website en die ik zie op diverse fora, is dat uh, sommige mensen zeggen, ik heb nergens last van, werkt perfect, uh, geen probleem. En anderen zeggen, nou dit ding breng ik morgen nog terug, want ik heb geen, geen enkel bereik uh, in, in heel mijn huis. Ik moet uh, binnen één meter van de router staan, uh, wil het werken. En, uh, er komt mij een beetje over van of, of er twee verschillende uh, modellen in de, in de relatie zitten. Uh, dat vind ik, vind ik op zich een heel apart verhaal. Uh, maar er, is, er gaat dus uh, in ieder geval heel veel uh, discussie over... Uh, over het hele internet, uh, over die Transformer Prime. En de vraag is, ja, moet je daarop wachten, de ja of de nee? Ja, uh, keuze die je zelf moet maken. <laughs> het is een beetje 50-50, een model dat je koopt of het werkt, de ja of de nee. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Uh, ik weet niet of jij erin zou kopen. Uh, nee, maar dat komt... Uh, nou, goed, uh, in ieder geval vorige week hebben we het over gehad. Natuurlijk over dat die nieuwe generatie, meteen over die nieuwe versie. Uh, wat ik eigenlijk nog steeds niet echt. In mijn hoofd klinkt. Het nog steeds niet echt als een nieuwe versie, maar gewoon als een beter werkende versie dan de huidige. Mm -hmm. uh, daar hebben we vorige week een beetje druk over zitten maken. Nu moet ik wel zeggen dat ik wat uh, minder opgewonden ben. Daardoor de, de, deze de laatste week, ik dacht echt dat die in april of zo zou uitkomen... omdat dat ding nou ja, zo snel kwam, zeg maar. En, en jij houdt nu vol uh, derde kwartaal, volgens mij. Mm -hmm. Ja, goed. En als ik dan inderdaad de reacties lees... dat de wifi-functionaliteit wel wat meevalt. Maar het is inderdaad heel... Uh, het werkt bij mensen wel of het werkt bij mensen niet. Dus dat is opvallend. Dat, dat lijkt mij geen goede reden om... een apparaat te kopen, want het is gewoon hartstikke duur, 600 euro. En als je er twee moet kopen om er eentje terug te sturen, dan moet je wel, <laughs> ja, nou, goed, hè? bedoel je snap wat ik bedoel? Dat is niet zo, uh... Ja. Uh, het is niet niet cool. Het is de zeg moeite maar. niet waard. Nee. Dus ik zou er niet eentje kopen, maar niet door die reden eigenlijk, want uh... of niet om die reden, want ik geloof best wel dat uh... Uh... Asus een goed bedrijf is en als je een fout hebt dat je kennelijk net zo lang kan trusturen dat je een, een goed werkende functie uh, of een goed werkende apparaat hebt ontvangen. Uh, en ik denk dat het misschien ook wel eens te maken kan hebben met de uh, kwaliteit van mensen hun draadloos netwerk. Mm -hmm. Je router of in ieder geval je, eh, je, je, je router of wat dan ook, is nou niet iets wat mensen heel vaak vervangen? Nee. Nou, en daarbij heb je natuurlijk uh, de, de, de dus... hele structuur van je huis die meespeelt, hè? Oh, oh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar er zijn natuurlijk ook nog een heleboel mensen die gewoon op B zitten of op G. Oh, ik, zou, iedereen... ik zou zelfs niet eens weten waar ik op zit. Ja, ik heb dan to toevallig N omdat ik die, die Apple routers gebruik, maar dat is meer omdat dat dan... Allemaal werkt op mijn apparaten. Maar dit is natuurlijk een uh, tijd geweest dat niet alles met elkaar compatibel was. En, uh, en dat soort dingen. Nee, ik kan, ik kan me goed voorstellen dat mensen <laughs> daar, daar helemaal niet naar omkijken of er ineens een idee van hebben. Ik heb Precies, dus die hebben ooit eens een keer zo'n router. of uh, wat dan ook bij hun bij abonnement gekregen of gekocht bij de Mediamarkt. En dat is nou niet echt een apparaat waar je aan denkt van: goh, dat is weer, nu een jaar oud of twee jaar oud. De tijd om te vervangen. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook wel wat, uh, wat, wat in zit. Ik zou het gewoon niet kopen omdat. Ik heb er van de week weer eventjes mee kunnen spelen. Uh, ik, ik, ik vind het idee van toetsenbord en zo te leuk en zo. Maar het is mij te klein. Ik nee. kan het gewoon niet... Uh, uh, toetsenbord kan ik niet echt een toetsenbord. Ja, het is wel echt een toetsenbord. Maar <laughs> ik, ik zou het niet op kunnen tikken als op een toetsenbord. En dat is, wil niet zeggen dat ik altijd full size nodig heb. Dit is gewoon net iets te klein. Dus uh, op, opeens klinkt een, mm. een, een, een 12-inch transformer, klinkt veel interessanter dan voor mij dan, dan, dan, dan ooit. Want ik, <coughs> maar dan, dan is het de tabletfunctie weer, weer wat anders. Ja, dus ik lekker. zou deze gewoon niet kopen. Uh, en wat ik van de volgende generatie vind, inderdaad met een mooie resolutie, en weet ik veel, en misschien uh, omdat je toch, iedereen leert steeds beter prima. Spiegelen, zeg maar, met tikken en dat soort dingen. Misschien dat ik tegen die tijd zeg van... Nou, het formaat is misschien toch wel, wel, wel oké. Okay. Mm -hmm. Op dit moment zou ik hem om die reden gewoon niet kopen. Omdat ik de Transformer Prime zonder toetsenbord... Dok, uh, snap ik niet waarom mensen die zouden we hebben uh, kopen op dit moment. Dan, zou, dan, dan klinkt in mijn ogen als Android-tablet... iets van Samsung, zo'n 7.7 of zo. Klinkt mm -hmm. mij interessanter. Of zo'n 8.9, gewoon persoonlijk. Uh, en toetsenborddoc is wat mij betreft niet echt goed bruikbaar, dus dan is, valt het voor mij af. Ja. En uh, dan heb ik nog een vraagje voor jou. Want uh, de, tijdens de presentatie erbij bij geweest hè, in Nederland. Uh, wat wat <laughs> vertelde ASUS daar over de 3G-modellen? Uh, over twee maanden komen 3G-modellen. Ja. Nou ja, goed, uh, blijkbaar niet. Uh, want Asus uh, Taiwan uh, meldde gisteren van uh, onzin allemaal, er komen geen uh, 3G-modellen, staan in ieder geval niet op de roadmap. Oh. Um, en uh, een volgende of een andere high-end transformer serie, transformer tablet, um, zal wel uh, waarschijnlijk 3G-modellen krijgen. Uh, dus de ik volgende krijg... naar de nieuwe aangekondigde? Ja, dat is niet duidelijk of het nou gaat om de, om de 700-serie of, of nog een ander model. Ik denk dat het gaat om de 700-serie. Okay. Um, dus ik heb gelijk eens in Nederland gevraagd of EES Benelux: van uh, ja, hoe zit dat dan? Jullie hebben toch tijdens de presentatie dit en dat gezegd. Nee, hebben we niet gezegd. We hebben uh, alleen gezegd dat het technisch mogelijk is dat er uh, binnen twee of drie maanden een uh, g daar komt. Nee, goed, dat is nogal. Hij ligt gewoon een tegen voor de hand liggende uitspraak. Uh, ja, hij ligt gewoon tegen je. Uh, veel meer uh, mensen die aanwezig waren daar hebben over geschreven dat, dat ze gezegd hebben: na twee maanden komt er een prigem. Precies, dat geloof ik ook al. Maar goed, nou wordt het dus ontkend. Uh, nou goed, allemaal best. Um, dus we kunnen voorlopig, uh, hoeven voorlopig ook niet te wachten op 3G-modellen... wie er dan ook op wacht, hoor. Ik denk niet dat heel veel mensen... Ja, ja, ja in Nederland niet, denk ik. Maar daar hebben we het al tien keer over gehad. Toch, uh, toch jammer, uh, ook jammer dat hij dat ontkent, eigenlijk. Hè? Dat snap ik niet zo goed. Ja. Want... Ja, ja. Uh, bedoel, Volgens mij is het wel allemaal een politiek spelletje, hoor. Dat, dat, uh, want je hebt natuurlijk... EZ Taiwan, dat is zeg maar het hoofdkantoor. Uh, dus dat geldt voor el elke fabrikant overigens. En al die lokale uh, takken van, van je bedrijf... die ook weer eigenlijk losse bedrijven zijn... En die moeten dan weer allemaal je communicatie op één lijn zien te krijgen. Um, en mm -hmm, mm -hmm. Ja, ik, ik snap dat dat heel lastig is. Ik heb zo bijvoorbeeld een uh, heel ander verhaal over 3D-tv's. Het uh, uh, laatste probleem gehad met LG, dat, dat iets anders communiceerde van het hoofdkantoor dan LG Nederland. En er zijn heel veel consumenten over de zeik gegaan. Die hebben al hun televisies, niet allemaal, maar teruggebracht. Door slechte kwaliteit, slechte communicatie. En daar heeft LG echt veel last van gehad. En daar hebben ze mij ook over gemailed van: ja, waarom wordt er zo negatief over gesproken? Omdat het gewoon slecht gecommuniceerd is. Dus communicatie ja. is heel belangrijk. En daar lijkt Aces de laatste tijd niet helemaal top in te zijn. Uh, ja, ja, eh. Uh, uh, uh, not impressed, inderdaad. Uh, dan is er nog uh... Uh, ja, ik heb het feit ik dat ze nog... zeiden dat, ze, dat, dat, uh, dat de normale Transformer meteen upgedate zou worden, ook geüpdate zou ontvangen van <laughs> whatever Android. En dat de, gebeurt natuurlijk ook niet, want dat is niet gebeurd, toch? De, de, de Prime, bedoel je? Nee, de oude Transformer. Ja, de oude Transformer die, die, die zou gelijk na 12, 12 januari ook uh, in de, in de update-cyclus zitten. Maar uh, die update ligt nu nog steeds bij Google ter uh, goedkeuring. En die wordt in de eerste week van februari verwacht. Uh, verwacht. Maar dat was wel het moment dat ik tijdens die presentatie... rechtop ging zitten en dacht... dat is wel uh, geinig, weet je wel. Dat is wel goed, goed, goed, goed geregeld, geregeld, dus goed geregeld. dat is ook weer uh, jammer. Dat is ook weer jammer. Uh, maar goed, het is niet anders. En daarbij komt nou uh, dat de... Android 4.0 update voor de Transformer Prime. Uh, dat uh, sommige apparaten daar moeite mee hebben... of het gewoon niet accepteren. Omdat uh, in de systeeminstellingen bij Android... bij het serial nummer staat unknown of... Uh, niet, niet te verkrijgen, zeg maar. Ik heb even de Engelse vertaling niet. Mm. Um, dus die hebben geen serial nummer. Of tenminste, het wordt niet weergegeven. Dus er zit een, een, een software probleem in, waardoor ze geen update naar Android 4.0 kunnen krijgen. En daar melden inmiddels redelijk wat Android, uh, Transformer Prime gebruikers uh, op diverse websites melden dit probleem. En daar is Asus nou mee bezig om daar een fix voor te vinden. Dus ook jammer. Oké. Okay. Ja. Maar toch wel, uh, Aces is een beetje de, de Apple van de laatste twee maanden. Er wordt veel over gesproken. dus dat doet ze in ieder geval goed. Ja, en ik lees net uh, nog een ander nieuwtje, even real-time updaten uh, over uh, de Playbook. Uh, want RIM komt in 2012 met twee nieuwe uh, uh, modellen, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk. Een 7-inch en een 10-inch variant en uh, de eerste uh, dingen gaan we zien tijdens het Mobile World Congress. Uh, volgende, volgende maand in, uh, in Barcelona. Dus REM, het is tijdens een, een, een teaser, zeg maar, bij REM zelf uh, bekendgemaakt door vertegenwoordigers. Ja? Ik moet dat aan ontraag... de band denken, jongen, als je REM zegt. Uh, uh, zeg ik REM? Zeg ik dat? Oh. Uh, ik weet het niet. R.I.M. R.I.M. Rim, dat is ook weer zo'n Hollands, hè? <s2> ja, ik noem het gewoon Rim hoor. R.I.M. Uh, maakt ook niet uit, we weten waar we het over hebben. Uh, de Playbook fabrikant. Dus tijdens, tijdens een teaser weet ik veel wat, persbijeenkomst bij hun zelf, uh, redelijk uh, bekendgemaakt door uh, vertegenwoordigers. Er zijn nog geen producten getoond, maar uh, er komen dus nieuwe dingen van uh, in de Playbook serie. Ben ik wel op zich wel benieuwd naar of, of het nou wel gaat lukken, uh, want het eerste model is natuurlijk geen succes geweest. Kan ik je afklappen hoor. Nou, vertel. Gaat dus niet gebeuren. Je geeft het geen kans, of geen 7eens model. nee. De playbook is al 7-inch. Uh, geen 10-inch model, sorry. Nee. Uh, ik denk dat Blackberry op het moment gewoon een grotere problemen heeft dan proberen ze zich in de tablet-oorlog te gaan, uh, gaan mengen. Ik uh, zie eerst nog maar eens uh, een, een nieuw model waar, waar, je, waar je huidige klantenbeest uh, uh, enthousiast van wordt uit te brengen. Zodat je dat snel dalende marktaandeel nog enigszins kan afzwakken... of misschien wel weer een beetje kan... gewoon levelen. En wie weet, als je een heel goed model is... dat je wat marktaandeel terug kan winnen... dan je het gaan differentiëren extra... in je productaanbod. En niet met een... Heb je gezien die Blackberry-phone? Van hoeveel duizend euro? Te veel. ik wil een paar duizend euro... de Blackberry Porsche-phone of weet ik veel. Een lelijk ding. Ja, zoiets. En dat is dan een, een, een nieuws van, de, van zes, rotgop. Dat gaat, nee, de, uh, Blackberry wordt of gekocht door Amazon dit jaar, of RIM, hè, wordt gekocht door Amazon dit jaar of door Microsoft. En okay. uh, die gaat niks uh, doen aan, uh, dat denk ik hè, dan. Hè. Maar uh, ik denk dat uh, Amazon uh, wel eens... Uh... Nou, je hebben ook nog dat Blackberry 10 dus het helemaal moet gaan worden. Ach, de, de, de, de enige mensen die daarover gehoord hebben zijn wij. Ja, oké, okay. ik bedoel niet... Uh, oh, niet over zijn mensen die blogjes hebben en websitejes en podcastjes en dat soort dingen. Volgens mij uh, is er nog niemand... Uh, uh. Ik denk dat Windows 7 phone, uh, uh, al redelijk herkend wordt. Mm -hmm. Maar Blackberry en Blackberry 10, al oh, het hele geruchten van... Nee, nee, ik geloof, ik geloof niet in Blackberry. Niet meer in Blackberry. Maar jij ziet Blackberry 10 nog steeds als gerucht? Geen idee, ik, heb, ik lees niet eens over Blackberry <laughs> <laughs> ja, dat is helemaal dood, jongen. Dat is zo zonde van mijn tijd. Net zoals of ik nu nog ga lezen over WebOS. Nou, er zijn mensen die het nog heel weinig aan besteden. En vooral, dat weet ik. vooral degenen die een touchpad hebben. Ja, ik mis Ries wel een beetje. <laughs> hij, hij, hij, hij doet nog veel hoor, Twitter en uh, ook Tablet Guide. Ja, ik ben een beetje slecht met Twitter, dus ik zie hem niet meer. Zo. Ik zou dus binnenkort weer steven Dus Ries, op... als je dit luistert, neem contact met ons dus op. We willen met je, met je, met je, met je praten over WebOS. Vooral sam. Ja, Goed. ik vind WIPO ook wel leuk, maar ik, heb, ik kan er geen tijd meer aan besteden. Het is dus wat mij betreft gewoon dood. Okay. Um, dus, um, <kwijnt> nog eentje van Tablet World, hebben we ook nog een nieuwtje, toch? De, de, zeg het even, ik heb hem even niet bij de hand. Best wel toffe tablet, of hoe noem je dat? Laptop-tablet, die kan je... Oh, de yoga. Uh, ja, Ja, ja ik leuk, uh, vertel, ik heb hem nog niet helemaal uh, gevonden. Nou, dat is gewoon eigenlijk een laptop. En in plaats van dat je het scherm zo'n hinge hebt, dat je hem, zeg maar, wat is dat... 45 graden, wat, ik heb geen verstand van graden, maar gewoon zo'n beetje naar achter kan drukken. Deze kan je helemaal doordrukken totdat die helemaal plat op de achtergrond ligt. En ja. dan heb je een tablet. Nou goed, dat is, heb, zoiets hebben we al eens eerder gezien natuurlijk in het verleden. Is dat ook of... niet à la de Dell... Hoe heet dat ding? De Dell maar. ding. Zou ongetwijfeld wel iets van zijn. Ik heb ook wel dingen gezien. Uh, al echt jaren en jaren geleden. Dat je zo'n scherm zeg maar, zelf kon draaien. En dat je hem dan plat kon leggen. Gewoon op verschillende manieren. Dat je er een soort van tablet van kon maken. Nog voordat er überhaupt een iPad was. Dat, dat, toen waren die dingen er al. Alleen omdat natuurlijk ook nu dat ultraboek uh, Toch wel serieus dunne, dunne handels aan het worden is. Is zo'n combinatie tussen een ultraboek En een tablet. Eh, die je zo helemaal door kan, kan, kan draaien. Is wel interessant. En vooral. Zo'n zo zo Lenovo ID-pad yoga. Dat weet ik niet hoor. Dat, uh, dat, dat lijkt me allemaal nog wat groot en nog niet echt heel praktisch. Maar als proof of concept vind ik het wel interessant. Een, een, een, een, een 11-inch MacBook Air, die met zo'n hinge systeem zou werken: nee. dat als je hem omklapt, dat je een iOS-boot uh, hebt. En als je hem openzet, dat je een macOS-boot hebt. Uh, natuurlijk moet het allemaal mooi eruit zien, dun zijn, goed werken, la, Maar mm. dat zou ik wel kopen. Mm, nou ja, ik zie daar net niet zo van. Uh, ik wel, want als je een 11 inch, want het wordt alleen maar... Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, de processoren en zo, quad-core, 80-core, weet ik veel allemaal. Wordt echt serieus. Uh, dan zou je dus met een, uh, ik no noem het even een MacBook Air, hoor, maar dat kan natuurlijk van, van alles zijn. Maar stel dat je zo'n MacBook Air hebt, wat dat, dat dat mooi werkt, zeg maar, hè? dat omklappen, misschien dubbel zo dik bijvoorbeeld dan de iPad 2 op dit moment. Mm -hmm. uh, Thunderbolt poort uh, erop. Je kan dus een groot extern scherm. Je hebt genoeg processor power... om een echte desktop ervan te maken via zo'n docking systeem met dat uh, Thunderbolt. Dus gewoon een extern scherm, toetsenbord en, uh, en een muisje, eventueel wat harde schrijfjes en dat soort dingen. En je hebt een, een, een super portable laptop die ook een, een, een serieuze tablet uh, is voor de, voor de dingen waar de tablet ervaring leuk voor is. En dat zijn dus de dingetjes als Angry Birds en wat race spelletjes met wat, uh, uh, hoe noem je dat, besturen door je, ik zit hier met mijn armen te zwaaien, met tablet te sturen. doe ik het gewoon nog een keer, hè? Uh, daar zie ik de tablet dan heel erg leuk voor. Maar ik moet wel zeggen dat als ik, uh, of het nou Twitter, Facebook, Google Plus of wat dan ook is, uh, als je op je tablet zit en je wilt even reageren, is het toch een heel stuk lastiger dan eventjes op je computer reageren. En je doet het wel, omdat het natuurlijk ook een hoop draagbaarheid en gemak en op de bank en lekker en makkelijk en dun en fijn en zo met zich meebrengt. Maar zo'n combinatie ding. ...is de Lenovo Yoga lijkt me een leuke eerste uitdaging daarvoor. En, en dat zou wel eens een, een, een systeem kunnen zijn wat Windows 8... Uh, als, ...als je dit met een, uh, nogmaals, ik noem het maar even... Uh, ...laat ik het nu een ultraboek noemen, zo'n Ultraboekformaat formaat die dit kan. 12 in, uh, 11 inch, 11 12 inch, zoiets. Met een Intel processor. Dan heb je dus een, een Windows tablet, als je hem omgeklapt hebt... Dan, dan zit je altijd in Metro. Als je hem openklapt, dan heb je gewoon de, de nieuwe Windows 8 ervaring, waar je startmenu, zeg maar Metro is, en maar je ook die desktop hebt. Mm -hmm. ah, met een extern scherm erbij, of wat dan ook. We, dan heb je toch maar zomaar eigenlijk drie, drie hele uh, leuke apparaten. Ja, nou ja, dat klinkt interessant. Ik eh, moet nog zien. Ja. Zet een linkje natuurlijk in de show notes naar Tablet World. Die heeft er al een, een, een stukje. Die hebben een leuke titel. Wat krijg je als je een laptop met een tablet krijgt? En dan krijg je een Lenovo ID-pad yoga. <laughs> goed. Ja. Hé, uh, hey. uh, een, een, een, een heel een nieuw item. Uh, ja. Het is week 3, 2012. Ja. Als, als mensen nu geld in hun zak hebben branden... is het verstandig om deze week een tablet te kopen? Nou, deze week vind ik wat uh, verbaasd. Uh, ja, nee, je moet er even goed over nadenken. Um, maar uh, als jij mij nou zou vragen van... Uh, zeg, uh, welke tablets mensen er nu nu zou voor zouden moeten gaan uh, als ze nu een tablet zou willen ja, dat, dat is mijn volgende vraag, maar ik, okay, nou, ik stel je uh, die vraag meer omdat ik wil die iedere week stellen, yeah. uh, zodat je bijvoorbeeld de week voor uh, NWC <laughs> kan zeggen nee. <laughs> uh, weet... uh, als je een tablet zou kopen, uh, of nee, nee, wacht, stel de vraag wel... nog één keer. Is het zo dat er nu zulke veranderingen aan zitten te komen dat je beter je 600 euro of whatever in je broekzak kan houden, of is het... Dus okay, ja, uh, makkelijk is die vraag niet te beantwoorden. Want als het 600 euro is, zou ik wachten. Als het 300 euro is, zou ik nou kopen. Oké. Okay. Uh, welke zou je kopen voor 300 euro? Transformer. En de eerste generatie. Oké. Okay. Dat is voor mij nog steeds. Uh, Gelijk doorschuiven naar het volgende, uh, de volgende vraag: de nummer 1. <lacht> Lol, wat? Ja. ja, ja de, mijn nummer 1 tablet is nog steeds de iPad Transformer. Niet te pramen. De Prime. Nee, niet de Prime. En dat is vooral door de problemen die er rondom te vinden zijn. Kijk, de, de eerste generatie Transformer werkt vlekkeloos, zonder problemen. Uh, heeft ook Android 4.0 uh, binnen het, een aantal weken. Um, het enige wat je niet hebt is die quad-core processor. Ja, de, voor heel veel mensen die een budget van 300, 350 euro hebben, maakt die quad-core processor niet heel veel uit. En, ik, vind, en ik, uh, ik denk dat zes maanden wachten. Want ik zou niet voor de Transformer Prime kiezen. Als je nou 600 euro te besteden hebt. Ik zou dan zou ik nog een paar maanden wachten. Um, of wellicht kiezen voor de Ace Recon Tab A700. Oké. Okay. Okay, dus, uh, maar ook al, al, deze, al deze nieuwe modellen die we, die we net genoemd hebben. En in een eerdere podcast. En, uh, die verschijnen allemaal nog niet uh, volgende week. Hè, dus dat, dat duurt nog wel een paar maandjes. En ik heb het ook over wat op dit moment gewoon jou... Top 3 is gewoon in week 3 van 2012. Dus nummer 1, Asus iPad Transformer. De eerste generatie, omdat die lekker goedkoop is. En meer dan goed doet wat je ermee wilt, waarschijnlijk. Ja. Numero 2. Numero 2 is de iPad. Wat Is het dos ook? Nee, dat is Spaans, hè? Duo. Oké, nice. Zo kunnen we oefenen, hè? Dus dat is de iPad, ja. Dat blijft gewoon een... iPad 1 of 2? De 2 ja, met je oude, met je oude, oude Drupal. Oké, even twee. Waarom? Waarom? Dat blijft gewoon, uh, en dat vind ik vooral het besturingssysteem... gewoon het meest uh, gebruiksvriendelijk, um, stabiel... Um, en gemakkelijk voor de meeste consumenten. En de meeste... Uh, uh, voor de consumenten die gewoon simpelweg een, een multimedia tablet willen hebben. Ja, het beste tablet OS... En uh, nummer drie? Ja, dan staat hij toch de Transformer Prime. Uh, omdat hmm. het afgezien van uh, de wifi en de uh, gps problemen wel een uh, super tablet is. En ik nog niet helemaal overtuigd ben dat uh, wifi echt uh, helemaal naar de knop is en dat het echt niet werkt. Um, want, zoals ik in het begin al zei, er zijn mensen die er geen last van hebben. En voor die personen werkt de tablet als gewoon een van de betere op dit moment op de markt. Ja, ja, ja. Maar wat was dan de nummer 4 geweest, eventueel? Want uh, Transformer Prime, gaat toch op? <laughs> nou, ja. Ah, nee, ben ik, ik heb nu wel genoeg over het ding gehoord. Uh, wat, zou, wat was Close? Ik dacht eigenlijk dat je iets met een Argos of zo zou komen. Nou, die staat op nummer 4. Dat is de Argos 101G9. Kijk eens. Graag gedaan. Eh... Uh, <laughs> Nou ja, dat was. Maar je betaalt de weer... ja, ja, ja, zeker. <laughs> 7,50. Maar echt. Ja. ja, ik moet echt serieus, hè? Moet ik vier keer doen en dan krijg ik 30 euro. Oh. Um, nee, nee. Uh... Nou nee, goed, dan zitten, we, dan zitten we er weer zo'n beetje op. Ja. Ik vind het natuurlijk leuk als we wat feedback krijgen van jullie. Ik kan natuurlijk een reactie achterlaten op de post op Tablets Magazine over deze podcast. Uh, een mailtje sturen naar podcast.tabletmagazine. <laughs> of reageren via audio, boe en Audioboe is een uh, gratis website waar je stukjes audio van tot drie minuten kan uploaden om uh, dat met ons te delen. Ja, doe, als mee, jij nu doe eens, mee, Als jij nu eens vertelt waar jij te vinden bent op het internet internet Martijn Shell met CH op Twitter, uh, ook op Google Plus en voor de rest gewoon Tempsmagazine.nl. Ik ben Sam van projectenv.co, ik ben te vinden op Google Plus allemaal gelinkt in de show notes en nu ga ik ophangen want kijk of ik nog op tijd bij de deur ben. Oké, okay, tot, tot volgende week.